En een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomasen met het NOS journaal. Tekenaar Peter van Straten is overleden. Van Straten maakte politieke tekeningen... maar tekende ook over het dagelijks leven in het parool. Hij tekende ook voor de Volkskrant en Vrij Nederland. Elk jaar kwam er een scheurkalender van hem uit, Peters zeurkalender. Onlangs won hij voor de vijfde keer de inktspotprijs... voor de beste politieke prent. Maar wegens ziekte was hij niet meer in staat die op te halen. In een dankbriefje schreef hij dat hij beloofde... dat het de allerlaatste keer was dat hij de prijs won... en dat hij helaas was uitgewerkt... Peter van Straten is 81 jaar geworden. De Turkse justitie heeft opnieuw academici... van een technische universiteit in Istanbul laten arresteren. Het gaat om 87 academici. Ze worden beschuldigd van banden met de geestelijke Fethullah Gulen... die volgens president Erdogan achter de mislukte koep zat. Turkse media schrijven dat de politie ruim 100 huizen van hoogleraren... doorzocht in 12 provincies. Het Zuid-Koreaanse parlement heeft gestemd voor de afzetting van president Park. Ze ligt onder vuur vanwege een corruptieschandaal. Een grote meerderheid van het parlement steunen de start van de afzettingsprocedure. Het constitutioneel hof moet nu bepalen of Park inderdaad uit haar functie wordt gezet. Tot dat moment is ze geschorst. De premier van Zuid-Korea neemt het presidentschap voorlopig waar. De man die gisteravond in Laren in Noord-Holland werd doodgeschoten... is ex-crimineel Martin Kok, zeggen bronnen tegen de NOS. De politie wil de identiteit van het slachtoffer nog niet bevestigen. Kok werd rond half twaalf onder vuur genomen in zijn auto... op de parkeerplaats van een seksclub in Laren. De daders konden daarna wegkomen. Martin Kok was de laatste jaren actief als misdaadblogger. Het afgelopen jaar zijn vaker aanslagen op hem gepleegd. In juni nog werd een explosief gevonden onder zijn auto.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 CFM Dit is Kerst met CFM. Met men nu De Watertoren hey. Ja, dankzij de voortreffelijke muziekkeuze van onze gast van vanmorgen uh, Quincy Jones, T-Pain en Robin Tyke uh, Pretty Young Thing Luisteraars, die iets later hebben ingeschakeld. kan me niet voorstellen, maar uh, u luistert natuurlijk naar Watertoren Sport. En uh, Henning Rukut en Ron Peraboom-Voller gaan we nog eventjes uh, opnieuw introduceren bij de gasten van vanmorgen. Ja, want dat zijn leuke gasten, Ron. Zeer zeker. We hebben Thijs Clement. en Die is vader van vier zoons. En één daarvan is Pelle Clement. En die uh, speelt bij Ajax. En Komt kijken bij de eerste van HFC en is begonnen in de F-17. Uh, maar liefst, ja. En gelukkig goed. heeft zijn paar gezegd, laat we een paar tientjes hoger spelen. Ik heb aan de telefoon een andere Ajaxit. Ron Brouwer, die is vandaag jarig, die zou in de uitzending zijn... maar vanwege de komst van Pelle met zijn vader hebben we die opgeschoven. Die komt over twee weken, maar Ron is vandaag jarig. Nou, gefeliciteerd. Lang zal die leven, ik, maar niet ik, doen. Ik denk hè? niet dat we hier maar gaan zingen. Kom ik, ik, nee, me de bij mijn dagtaak de... uh, rond. Goedemorgen, gefeliciteerd man. Goedemorgen, Rennie, bedankt. <laughs> o, dat klinkt niet vrolijk. Dat, nee, dat zingen dat begint zo. <laughs> <laughs> erom? Ja. Uh, twee jaar aan jeugd, 1976 tot en met 1978. Dat is al een tijdje geleden, maar je bent nog steeds met je hart vol op bij die club hè. Jawel, jawel. En zoals je weet zijn we natuurlijk uh, met de Fun Foundation uh, erg druk. En uh, recent ben ik bij Ajax geweest, bij de Foundation, die, uh, die ons daarbij ook steunen. Sterker nog, we hebben twee jeugdspelers mogen filmen. En uh, binnenkort komt er een promo uit waarbij er uh, twee jeugdspelers van Ajax te zien zijn. Welke? Uh, nou, die wil ik nog even geheim houden. Het zijn uh, hele jonget jongetjes hm. nog, uh, rond de 10 en elf jaar. Ja, maar wel talentjes natuurlijk. <hast> Het zijn talentjes, want speel je niet bij Ajax. Ja. Het zijn allemaal talent in de dop natuurlijk. Of ze ja. hebben allemaal talent. En het zijn groeibriljanten, worden ze wel eens genoemd. Uh -huh. Aha, terecht. Ja. ja. Oké, okay, jij bent dus niet in de uitzending vandaag, maar we gaan wel jouw foundation, de Fun Foundation, uh, aandacht geven. En dat doen we nu over twee weken, want dan kun je weer... Helemaal goed, lijkt me een goed plan. Ik wens jullie uh, ook de aanwezige Clement, en uh, de rest een hele fijne dag toe, op okay. mijn verjaardag. En heb je nog een vraag aan de, de tegenwoordige uh, sterrenopkomst, de aanvoerder van jonge Ajax, Ellen? Nou, heb ik, heb ik daar een vraag voor. Uh, ik denk, uh, ben je gelukkig met wat je doet, dat is een overbodige vraag, denk ik. Want je, je bent natuurlijk de gelukkigste op aarde als je mag doen wat je het allerfijnste vindt, dat is voetbal. Maar waar wil je staan? Over twee jaar. En AX1. <laughs> kijk, dat, dat klinkt, goed. Goed. Dat klinkt ja. goed. Daar moeten we zeker contact mee houden. Dit soort jongens die, die lichaam maken. Mooi. Mooi, dankjewel. Heel goed. Hey, een fijne verjaardag. Van succes vandaag. Een fijne verjaardag. en Een hele Heel fijne dag. dag. Ja, Fijne mooi. uitzending ook. Hoi, hoi, dankje. Okay, je. Hoi Hoe ver kijk je eigenlijk vooruitpellen? Oh, helemaal niet ver. Nee, nee, nee. Nee, heb ik eigenlijk ook nooit gedaan. En ook een beetje om, om je, ja, je, je verrassingsgevoel en je, en je ja, goede gevoel... dat je van bepaalde momenten krijgt, die kan ik op die manier gewoon dichterbij me houden. En daar haal ik veel meer plezier uit dan ja, dat ik bij wijze van spreken... al van het begin van het seizoen al weet van... Uh, oh, dan en dan gaat dat gebeuren. Ja, dan, dan kan je er al zo erg naartoe leven, zeg maar. Het is veel, veel leuker om, om in het proces te zitten van een aantal wedstrijden het goed doen... en dan beloond worden... En, ja Dat, dat dan van, op zo'n korte termijn van dichtbij mee te maken. Dat vind ik veel leuker. Ja. Ik wil even naar de scheidsrechters. Want die zijn toch vaak bepalend in wedstrijden. Hè? Ik heb gisteren drie wedstrijden gezien. De scheidsrechter bij Feyenoord vond ik waardeloos. Die man die snapte er helemaal niets van. En trapte gewoon in dat, uh, in dat laten vallen van die spelers van Veen en Bartje. De scheidsrechter bij Ajax vond ik fantastisch. Nou is er in Nederland een tekort aan scheidsrechters. En nou hebben we gelukkig... Uh, uh, Jos de Jonge ook nog even hier in de studio. Jos, ga even zitten. Pak even de microfoon van Ron. Want microfoon, ja. er zijn nu, door de activiteiten die jij met uh, Stijnman hebt opgezet bij HFC... er ja. zijn nu ontzettend veel clubs die zich melden... en die ja. van jullie willen horen hoe goed jullie dat hebben gedaan... en ja, hoe, je, hoe ze dat moeten implanteren in hun clubs. Ja. Er is een aantal uh, clubs wat mij uh, de afgelopen maand heeft uh, benaderd. En ik merk het ook elke zaterdag als we weer bezig zijn met de begeleiden van de jeugd. op, uh, Met name vanaf een uur of acht tot een uur of één, twee. Dat er vele teams naar, uh, naar mij toe komen of naar Frans komen. Zo van, Wat hebben jullie toch voor dondergoed voor elkaar. En wat is het toch ontzettend goed zoals jullie de jeugd begeleiden. Een aantal clubs is bij me geweest en gezegd van... hoe kunnen we dat bij ons gaan implementeren? HVV heb ik uitgebreid mee gesproken, een paar meetings mee gehad in Den Haag. En dat is dan toch op het laatste moment weer gestrand op het feit... dat ze intern onvoldoende vrijwilligers kunnen vinden. Maar plaatselijk, Olympia heeft zich gemeld? Olympia heeft zich gemeld, Martinez heeft zich gemeld. Um, en men vraagt steeds van, ja, hoe doen jullie dat? Ik leg dan uit, oké, okay, we hebben een cursus in, uh, aan het begin van het seizoen. We begeleiden die jongens. In het begin weten die jongens absoluut niet hoe ze moeten scheisteren. Dus een optimale begeleiding is noodzakelijk. Dat doen we met een aantal mensen. Inmiddels is het team ook uitgebreid met Marilène. Jijzelf staat er ook regelmatig bij. En je ziet dan dat, uh, dat die jonge jongens het steeds leuker vinden om, om te fluiten. Maar het belangrijkste van dit alles vind ik nog steeds... die persoonlijke begeleiding naar die kleine jongens. Noem ze maar gewoon kleine jongens en kleine meisjes toe die toch het lef hebben om daar op een, een wedstrijd te moeten gaan fluiten... en het tegen ouders moeten gaan opnemen... die een ettelijke jaren ouder zijn... en soms met de grote mond langs de lijn staat te schelden op een scheidsrechter... dat hij het niet goed doet. En dat kan alleen, maar, het kan alleen maar goed gaan als je een optimale begeleiding hebt... in het veld van een aantal jongens die zich daar echt voor in willen zetten... die echt wil dat een aantal van die, van die kleine jongens doorbreekt... of in ieder geval zoveel zelfvertrouwen weet op te bouwen... dat ze ook hogere wedstrijden kunnen fluiten. En ik geef het je te doen als iemand van 13 of 14 jaar... zo'n zo opleiding heeft gehad en die staat ineens een fje te fluiten. Dat is, dat is verdraaid moeilijk. En die hebben dus optimale begeleiding nodig. Want je weet als geen ander, bij HFC wordt het godzijdank steeds minder... dat er nog steeds heel veel schreeuwende ouders langs de lijn staan... die het allemaal beter weten en die zelfs... die uh, die jonge scheidsrechters die zich ja, optimaal proberen in te zetten... gewoon een veeg uit de pand geven. En wij zijn er totaal niet van gediend... en treden dan ook direct op naar die ouders toe. We proberen die jongens, die scheidsrechters... zelf ook zodanig weer uh, weerbaar te maken... dat ook zij naar die ouders durven te stappen. Een mooi voorbeeld was vorige week. Toen was er één wedstrijd... Uh, die, nou, het liep niet uit de hand, maar er was weer zo'n ouder... die het allemaal zo, zo goed wist. En er was een jongen die aan het fluiten was, jaren veertien... En die, nou, die heb ik al uh, diverse malen begeleid... en zit, daar zit wel bepaalde potentie in. Maar goed, die jongen die is ook een aantal, uh, aantal maanden geleden begonnen... met absoluut geen ervaring. Maar wat gebeurt er vorige week? Hij krijgt de veeg uit de pan van een ouder... die begint te schreeuwen. Hij loopt op zijn ouder af, die waarschijnlijk een jaar of veertig ouder is... en die zegt, meneer, wilt u zich alstublieft gedragen? Ik doe mijn best en ik zou het op prijs stellen... als u gewoon uw mond dicht houdt. Nou, dat denk ik, allee... Zo ja. moeten we het hebben. Wat ik ook leuk vind, is dat die jonge scheidsrechters het publiek gewoon van het veld afsturen. Hè? Want het publiek ja. wil altijd zo dicht mogelijk op die lijn staan. Ja. Maar ze gaan, kunnen ook achter de hekken het heel goed ja. zien. En ze doen het. Hè? Dat en ze hard staan hard. ook heel vaak op de, op de achterlijn, waardoor ja, het voor we... zo'n jongen bijna niet mogelijk is achteren om een corner te vinden. En achter het kunnen, doel. He? En doel. Ja, dat is ja. Ja. ja, Thijs, jij hebt zelf natuurlijk ook uh, uh, gevoetbald, lang gevoetbald. Tegenwoordig iets minder, geloof ik. Maar hoe was jouw relatie met scheidsrechters? Nou ja, gelukkig als je op mijn niveau voetbalt, maakt het niet, maakt het niet zoveel meer uit. Dus dat is, dat is uh, weet je, dat valt allemaal reuze mee. Maar de werkelijkheidgebied, uh, wat te zeggen, de eerlijkheidgebied te zeggen. Dat zelfs op het niveau van veteranen 4 mensen het af en toe nodig vinden om uh, kritiek te hebben op fluitisten. Of om daar uh, onaardig tegen te doen of wat dan ook. Terwijl het natuurlijk helemaal nergens over gaat. Wij houden onszelf gewoon van de straat en hebben ongelooflijk veel plezier met dat voetballen. En dat zou het ook moeten zijn. Maar zelfs op dat niveau zie je nog wel eens af en toe wat frustratie loskomen. Dat is ken ik toch inherent aan het feit dat iemand anders dan een beslissing neemt. die, die, ja. die, die je niet goed uitkomt. Um, maar jij kon het altijd wel goed met ze vinden. Dus. Ik, ik, ja, ik kon er altijd wel een beetje afstand van houden. Ja, ja, ja, dat ging altijd wel goed. Ja. Typisch, hoe is dat met jou, <laughs> Precies. Vellen, hoe is dat met jou? Um, hoe is dat met mij? Ja. Ik, ik, kan me, ik kan me er af en toe nog wel eens druk om maken. Maar dat. dat ja. Komt gewoon op het moment dat je in, op het heetst van de strijd, als er dan een beslissing wordt genomen waar je het totaal niet mee eens bent. Of. of ja, of gewoon wat je. Soms af en toe weet je ook gewoon dat er iets gebeurt. En dat de scheids dan. Je bent er gewoon 100% zeker van dat er iets. de andere kant op moet worden gefloten. En dat doet hij dan niet. Ja, dan kan je wel echt gewoon jezelf opvreten. Maar ook dat. Uiteindelijk vind ik gewoon dat je. Ja, wat ik interessant vind, dan is op jouw niveau, zeg maar. Hoe zou jij dan. Een, wat vind jij dan van de videoreferee? Zou, ja. zou je dat willen? Want oh. te vaak zien wij ja. eh, op tv dingen gebeuren. die ze in het veld niet constateren. Nou, ik ben ervan overtuigd dat die bal die uh, niet werd gegeven. Gisteren, ja, die er gewoon in zat. Ja. Maar, dus wat, wat, wat maar wat zou je dan daarvoor Maar wat opvalt, vinden, er is geen speler die reageert. Als je met nee. z'n allen je handen in de lucht steekt, dan ja. telt hij hem wel, hè? Ja, ja dat, is, dat, dat is inderdaad het verschil met, met of je inderdaad de camerabeelden erbij gaat houden... of dat je gewoon de echte scheidsrechters houdt. Die zijn, het zijn ook mensen, dus die zijn ook beïnvloedbaar. En wie het went of keert, geloof ik daar best in... dat, dat die ook gewoon een bepaald gevoel op, op hun gevoel pluiten. Want dat is... Dat, gaat, dat is iets van binnen. Dat kan je niet uitschakelen. Dat, zo ben je gewoon. Of zo, zo zit je in elkaar. En maar zou jij dus een ja, voorstander zijn? Ja, ik van... zou denk ik misschien wel een voorstander zijn. Ja. Ja. Als het, het spel niet te veel vertraagt. Want het, het is natuurlijk niet... Het is geen spel als hockey waar het meteen allemaal in één keer dat uh, zelf nemen en doorgaan. En niemand die iets tegen de scheid zegt. Ja, of, uh, voor je het weet, staan we bij voetbal... Uh, Vijf mensen om de scheid heen. Nee, dat, dat ben ik met je eens. En, en, en wat dat betreft uh, zou het spel wel wat vlotter gemaakt kunnen worden ook. Alleen de regels worden, het, hè, dat duurt honderd jaar... Die, die regels is aangepast ja. worden. En dat is, dat is natuurlijk ook een, een ding. Wat dat vind ik echt jammer hè, dat dat allemaal zo stroperig gaat. Hockey is wat dat betreft een goed voorbeeld. Want daar gaan ontwikkelingen uh, over spelregels... en nieuwe initiatieven erover en uitprobeersels... die gaan veel sneller ja. dan in het voetbal... Uh, niet iedere regelverandering in het hockey... is althans de mijn overtuiging per se een verbetering geweest. Maar ze, maar ze proberen het wel. En er zijn een aantal die echt het spel gewoon echt attractiever hebben gemaakt. En dat zou bij voetbal ook uh, natuurlijk veel verder kunnen gaan. Ik ben wel nieuwsgierig naar... Uh, ik ben wel nieuwsgierig of Van Basten daar dingen in los krijgt bij de FIFA. En ik denk dat dat een van zijn stokpaarden altijd nou is. Nou ja, hij, hij is daar groot voorstander van, ja. van een aantal dingen ja, om dat uh, te veranderen. Maar ja, het is wel een mastodont die je in beweging moet zien te krijgen. En dat lijkt me heel ingewikkeld. En je moet inderdaad niet, denk ik, inderdaad, zoals jij het aangeeft, Pelle, uh, Amerikaans voetbal, hè? Uh, American voetbal, waar, waar de scheidsrechter gooit een uh, zakdoekje. En vervolgens gaan ze een paar minuten daarover delibereren... wat er nou aan de hand was. En, en, en wordt de, de, de bal wordt tien meter teruggelegd. En nou ja, dat, zo moet het niet. Maar het kan wel. Er zijn wel dingen mogelijk, denk ik. Onderwerp scheidsrechters kunnen we afsluiten. We kunnen vaststellen dat het tekort aan scheidsrechters... in Nederland niet nodig is. Ze kunnen zich melden bij Jos de Jong, HFC. Kom op zaterdagmorgen kijken. Vraag hoe die het doet, hoe ze het doen. En neem dat voorbeelden over. En dan is het tekort zo ingevuld. Ja, absoluut. Ja. Ciao, <laughs> mooie muziek graag. Cheers are in my eyes when I watch TV.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 we disagree without war? Can't we disagree? Calling for peace was dat. In de Watertorensport met als gasten Pelle en Thijs Clement, vader en zoon, of zoon en vader, moet ik zeggen. En onze normale reactie naar deze plaat is: wat vinden jullie ervan? Ah, nee, <laughs> het is geen toeval dat hij niet op mijn favoriete lijstje stond. Want? Ik, uh... Nou, het, het zou mijn keus niet zijn. Ja. <laughs> zo, zo eenvoudig is het. Het is prachtig gezongen. Hij zingt niet vals, dat is fijn. Uh, ja, ik weet niet. Ik kan, er, ik kan er wel naar luisteren eigenlijk. Ik vind het wel mooi. Ik, ik luister ook. Ik luister als ik alleen ben in ieder geval, luister ik altijd muziek. Ik vind het wel mooi om. Uh, ik, ga, ik, denk, ik luister er gewoon naar en dan denk ik erover na. En ja, dan vind ik ook dit. Vind ik gewoon fijn om te luisteren. Ook al zingt hij natuurlijk over. Uh, ja, hij zingt ook wel over iets moois. En over. Ik denk. Ik denk soms ook wel over na. Ik denk dat, dat iedereen in de wereld... eigenlijk wat te veel in, in eigen belang denkt. En dan kan iedereen... Um, in, in wat hij zelf doet... en ja, voor mij is dat een voetbalsport... En, en voor mijn vader is het... Uh, in de fiscale wereld... dat mensen denken gewoon te veel in eigen belang denken. En dat iedereen een beetje op zijn eigen houtje... Uh, probeert te komen waar hij wil komen. En Ik denk dat als iedereen wat meer... gewoon wat meer open naar elkaar is... en wat, wat van elkaar een tandje op dat dat dan... Uh, wat mooier zou kunnen worden, allemaal. Maar dat heb ik van mijn nou, moeder dat, geleerd. Dat, dat is, is nou ja, een heel verstandige ja, moeder, zou ik ja, willen zeggen. Ja. Nee, dat is mooi gezegd. Charles Duyf, onze technicus, onthult het geheim. Ja, mijn zoontje uh, Sven, 23 jaar oud. Zing normaal uh, ter ruststelling van je vader dan Pelle. Zing normaal veel uh, uh, ja, uh, funky repertoire. Hij doet Stevie Wonder. Hij doet, nee, hij doet eigenlijk van alles. Hij doet ook Nederlandstalig, Engelstalig. Hij uh, heeft dit nummer geschreven samen met Michael Garvin. En Michael Garvin is de Engelse uh, singer-songwriter van onder meer Jennifer Lopez John Benson. Daar heeft hij kennis mee gemaakt omdat Sven meegedaan heeft. aan En, talent door was, en ja. dat is opgevallen in Amerika. Zijn stem met name natuurlijk. Hij speelt uh, bovendien ook nog vijf instrumenten. Gitaar, toetsen, viool, uh, keyboards uh, en trompet. Saxofoon ook nog. Dus. Ja. Autodidact. Auto dus, dus ja, vergeving dan uh, voor, voor uh, meneer senior. Maar Charles... Ja, ja, dat dat Charles hoeft, hoeft niet. Ik hoop, ik hoop dat ik die funky dingen dan ook nog een keer mag horen. Ja, ik, ik, ik wil net zeggen, Charles, het wordt tijd dat hij weer zijn uh, leuke nieuwe single gaat opnemen, toch? Nou, het is altijd een kwestie van geld natuurlijk. We uh, zit, ik heb hem paar uh, gezien optreden en ik vond het buitengewoon uh, interessant om naar hem te luisteren. wel. Uh, we zijn bij de Warenton over Sport en daar gaat het voor namelijk over voetbal vandaag ja. en de vraag aan onze gast Pelle. Ga je wel eens kijken bij de SV Zandvoort? Oeh, uh, ik, ik, ik ben een keer in de voorbereiding ben ik bij de training geweest kijken. Ja, dat had natuurlijk met Rijn Mutsuis en, ja, en, en Lucas Straat te, te maken. Ja, ja, ja. klopt. Nog uh, Boyd Winnebo, een vriendje, maar die trainen toen ook mee. En uh, dat vind ik wel lachen. Ik, eigenlijk niet. Ik kijk niet zo vaak bij het eerste. Er loopt daar een talent rond, zal ik je vertellen, Koen Michielsen. Ah, die, die moet echt naar een hogere club. HFC, ga kijken, zou ik zeggen. Want, uh, Joop van Nes, dat ben je met me eens, hè? Ja, dat kan ik wel met je eens zijn. Goedemorgen trouwens. Hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jop ja. van de Courant doet de sport in Zandvoort. En was afgelopen zaterdag verslaggever bij uh, de wedstrijd van uh, Zandvoort tegen de koploper Kagia. En die werden gewoon weggespeeld gesloopt. Ik heb ook geschreven dat uh, met name uh, Justaan Daan, uh, gesloopt heeft. Ja. drie doelpunten, hè? Dat, uh, dat vind ik iets gering. Tegen de koploper. hè. Nou, geweldig. geweldig. Ja, en, maar het hele team klopt. De verdediging was helemaal dik in orde. De keeper was perfect. Die werd later ook tot de man-of-the-match uitgeroepen. Uh, Jorrit Schmid. Ja. En uh, het gebeurt bijna nooit dat een keeper dus als man-of-the-match wordt uitgeroepen. En, uh, nou, niet weer dan terecht, denk ik. Je hebt het zelf gezien, die wedstrijd. Ja. Wat ik ook heel erg leuk vond, is dat een heel goed wielrenner, Jesper Ras ja. zich nu tot de journalistiek heeft gekeerd en samen met jou die wedstrijd verslaat voor de radio. Ja, dat is niet nu, hè. Hij studeert journalistiek in Utrecht, uh -huh. in een hbo-opleiding, dat weet je. Ja. En uh, ja, in dat kader heeft hij ingeschreven voor een, voor een wedstrijd van RTV Noord-Holland uh, over radioverslaggeving. En die heeft die Glanswijk gewonnen. En toen mocht hij vorige week zondag de wedstrijd AZ Heracles via de radio verslaan. Samen met een, een doorgewinterde collega van RTC Noord-Holland. En dat kwam bij ik oren en toen heb ik hem direct uitgekomen. Hey. Nou, je moet voortaan wel gewoon je rekening betalen. De, <laughs> de, lijn. <laughs> de lijn valt weg. Nou, dat... nou dan, uh, dan kunnen we hier nog wel even verder. Charles heeft toch? al een oplossing die draait muziek en dan gaan we, die belt hem even. Zo is dat, dat gaan we doen. Sven Duif tussendoor uh, om uh, onze gasten nog even kennis te laten maken van een iets meer up-tempo repertoire. Ja, maar de lijn ja. viel net weg. Ja, Zandvoortse terug... brand moet wel zijn rekening betalen bij die PTT. Uh... Ja. <laughs> Jou ben je er nog? Ja, ja. Ik ja, kijk, dat oh. bedoel Het is een ding, maar het moet wel werken. Ja, precies. Maar jullie hadden het over. Ik, ik ben de nee, Zandvoort. Kopjes afblijven. Ja. Nou, heb ik het gedaan, Joop. Nou, dat zou het best kunnen hoor, Joop. Hey, even terug naar die wedstrijd. Want um, ja. Zandvoort heeft natuurlijk een, aantal, een groot aantal punten verspeeld. En het wordt nou ja. echt wel tijd dat die eens naar de tweede klas gaan. Ja, zeker. Maar, nou ja, zoals ze zaterdag speelden, moet dat gewoon kunnen. Zoals ze zaterdag speelden, dan moet je gewoon kampioen kunnen worden. Ja. Het is alleen dat ze weer in 10 in wedstrijden 11 punten hadden laten liggen. En dat is te veel gewoon. Ja, dan maar kan dat... je eigenlijk in principe geen kampioen meer worden, maar eh, het is gelukkig nog vrij vroeg in het seizoen, er zijn nog zat wedstrijden te spelen, als je die allemaal wint, dan word je gewoon kampioen. Ja, dat is een goede regel. Want dan win je nog een keer van KG, ja, en je wint er van VVC, <lacht> en je wint er van Emuiden. Wie, wie zei dat ook weer? Kruif. <lacht> <lacht> dat zei hij ook weer ooit. <lacht> ja, ja, een uitspraak van Kruif, joh. Emuiden <lacht> is <je> niet volgende David Sander, maar dat dan duurt dan even, hè? Ik heb, ik heb een veel slechte verbinding, ben ik boven voor, want ik hoor je na, niet naar alles. Ik zei, uh, IJmuiden is de volgende tegenstander, maar dat duurt nog even. 28 januari, of sorry, 28, nee, 27 januari, ja. Ja, dit weekend stond in principe de wedstrijd tegen jouw clubje. Hé, uh, hé, hey, hey, hey, clubje, dat is uh, 1800, oh, nee. bijna 1900 leden, hè? Pas op. Ja, maar terug blijft het bij jouw clubje. Stam vanwege is ook mijn clubje, klaar. Nou ja, oké. Okay. <laughs> Goed. Je weet ik, wat ik, bedoel. ik denk dat de lijn zo weer wegvalt. <laughs> <laughs> Heb je verder nog sportnieuws, uh, Joop? We, uh, uh, uh, ja, Lions heeft het vorige week niet gespeeld. Die gaat nu zaterdag spelen morgen. En die hebben een inhaalwedstrijd op maandag. Oh, leuk. Maandag, ja. In de korven. In de korven sport, wel, ja. ja, ja. Hé, hey, ik wil je graag uitnodigen volgende week vrijdag samen met Jesper Rush in deze uitzending. Wat vind je daarvan? Uh, maar dat zal ik eerst maar in, Dan moeten bekijken. Nou, doe dat maar dan. Ja, dan de nee. En dan breng je Jesper even mee, want dat is natuurlijk een prachtig verhaal. Als Jesper kan en wil, dan is dat geen probleem. Ik, ik, ik ben, kan er in ieder geval zijn, dat is het probleem. Maar het is, uh, en, en, en, jij als producent brengt Jesper mee, dat spreken we nu af. <laughs> ik ben gast, ik ben geen producent. Nee, nee, nee, nu ben je producent. Hé hey, Joop, we gaan, we gaan elkaar zien volgende week, leuk. Ja, en, uh, heel veel plezier uh, op dezelfde van het weekend, Henny, uiteraard. En ja. andere heren, en uh, laat Ajax weer lekker uh... doorgaan zoals het nu gaat. Laat het eerlijk zijn. Wil jij, voor, dat... je, wil jij voor je kant nog uh, een vraag stellen aan Pelle Clement? Nee, alleen de, dat, dat ik heel veel succes toe wens in zijn verdere carrière. Meer niet. Uh, ik, ik, kan heel, ik, ik zou het wel kunnen, maar ik mag helaas iets schrijven over Ajax... En dat, uh, ja, dat doet misschien wel een beetje pijn, maar. Nou ik een andere baan als ik, ik jou ik voor, Helaas. Ik zou het oh. graag willen doen. Wordt genoeg over. Maar heel veel succes in ieder geval. Uh, leuk dat je daarmee bezig bent. Geweldig dat je daarmee bezig bent. En ik wens je heel hele goede sportcarrière. Oh, alhoewel het niet mijn, uh, mijn sport is, dat, maar dat weet hij niet. Ja, ja oude basketbal. Je moet niet zo gewoon dat basketbal blijven promoten. Het is, voetbal is gewoon de sport, man. En zeker bij Ajax. Ja, goed, oké. Okay. Ik, ik, ik ben een Ajax-fan en dat ja. is goed. Dat is het enige goede dan, aan je, <laughs> over voetbal betreffend. <laughs> he. hey, zullen wij volgende week even contact hebben... en al die sporttalenten uh, uit Zandvoort ook in die uitzending laten komen vrijdag? Lijkt me leuk, ik ken er wel een paar. Want de sportraad die heeft ons vergeten uit te nodigen. We wisten helemaal niet dat die huldiging was. We ja, ik weet alleen niet of het dan al vakantie is, hoor. Volgende week, ja, Ja, zeker. Oh, want meer merendeel zit nog op school. Ja, maar we moeten even kijken. We zien wel wie er uh, wel ja, kunnen. En goed, anders ja. een dagje school overslaan voor de, de watertog. Ja, sport is ja, ook ja, heel goed, ja, hoor. Dat ja, ja. is wel biedendee. Oké, okay, jongen. Ja. Goed. met B.B. Um, King. Love comes to town. En ja. Ja, uh, uh, mannen, ik heb een nieuwtje. Nou. Ja, dankzij Joop van Les, die belde me net op. Wilders, je weet uh, dat, er, uh, proces, uh, ja, we uh, dat er een uitspraak is... over uh, het proces uh, wat tegen Wilders is, is gevoerd. <lacht> Hij krijgt geen straf. Dat is in ieder geval uh, het resultaat van de rechtzetting, Maar hij is wel schuldig gevonden aan uh, discriminatie van uh, minder, minder uh, minderheidsgroepen. Laat ik het maar zo zeggen. Ja, we hebben het gezien, maar we gaan het niet hier over politiek hebben. Ja, nee, maar maar we gaan goed, het lekker het over het sport werd, hebben. Het het het niet over wilders. En in het begin van de uitzending Hennie, hadden we het nog even over HFC. En uh, volgende week donderdag de ledenvergadering. En uh, Thijs is... Um, hij zit niet in een commissie, maar... Hij adviseert, er, nou ja, anyway Thijs, <laughs> jij bent bezig met uh, wat uh, problematiek bij HFC... en, en er, wordt, uh, uh, er komen wat voorstellen ter tafel uh, volgende week donderdag uh, voor, uh, de toekomst, over de toekomst van de club. Wat, wat kun je erover zeggen? Nou, misschien is het <coughs> goed om even toe te lichten in wat voor rol ik dat doe. Ik ben bij HFC lid van wat bij ons binnen de club heet de Financiële Commissie. Dat is een adviesorgaan voor het bestuur... En voor de ledenvergadering. Uh, dus wij kijken eigenlijk met het bestuur mee, zo je wilt, naar belangrijke dingen die binnen de club gebeuren. Vanuit het perspectief van: Goh, kan de vereniging dat financieel aan? Uh, hoe moet dat dan? Um, en in dat verband kijkt, kijken wij als financiële commissie ook mee met de discussie die nu gaande is over: Nou ja, wat is nou verstandig beleid voor die club als het gaat om de verdere ontwikkeling van, uh, van topvoetbal, noem het maar even zo binnen de vereniging. Um, hè, want. Toenemend wordt wel duidelijk dat, dat topvoetbal binnen ook de amateurvoetbalsport zeg maar zo financieel zo ver gaat. Dat je daar als vereniging af en toe bij stil moet staan van nou ja, wat is nou verstandig om te doen. Kunnen we inderdaad zeg maar onze ambities uh, waarmaken? Wat is logisch voor die ambities? Wat past er bij de club? Uh, en dat is natuurlijk ook wat volgende week donderdag, wat Gertjan jan Pruin eerder al zei. Wat feitelijk ter tafel komt. Dat zijn een aantal scenario's om te kijken. En om met die vereniging door te spreken. Van wat is nou verstandig om de komende jaren? Welke kant moet je nou op? Ja. Maar dat, dat kan bijvoorbeeld zijn. We richten een, met het eerste een BVO op. En, en de rest van de club blijft amateur. We gaan door op de voet zoals we nu bezig zijn. En we gaan proberen te voldoen aan de licentie eisen. Hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, nou ja, dat is natuurlijk, het gaat van het hele spectrum... theoretisch in ieder geval gaat het van het hele spectrum... van bij wijze van spreken betaald voetbalorganisatie worden... tot helemaal teruggaan naar hoe het bij wijze van spreken in het verleden was. Nou, die twee uiterste varianten die lijken mij eigenlijk... maar dat is een persoonlijke observatie, die lijken mij wat ver weg. Ik vind ook die betaald voetbalvariant ook niet zo heel erg passen... eerlijk gezegd bij het DNA van onze vereniging. Maar ook, dat, ook daarvoor geldt, hè, daar moet de ledenvergadering zich maar over uitspreken... Um, realistischer lijkt mij dat uh, binnen een iets kleinere bandbreedte... Zeg maar, die discussie wordt gevoerd. En het gaat dan over de vraag van... Goh, kunnen we voldoen op het niveau waar we nu spelen... aan de eisen die de KNVB stelt... en die in de toekomst naar verwachting zeg maar, niet minder streng zullen worden... als het gaat om bijvoorbeeld het aantal contractspelers... wat je zou moeten hebben. Um, de kosten van de infrastructuur die je moet hebben als vereniging... als je op dat niveau wilt voetballen. Het zijn allemaal... Financiële aspecten van zo'n beslissing. Waar we dan als financiële commissie. Eh, meekijken. Ja, Want dat kan grote gevolgen hebben. Ja, ja dat zijn. Uh, dat zijn uh, als je die kant op gaat. En je beslist om dat te doen. En je wilt het ook goed doen. En dat willen we graag allemaal. Uh, ja, dan neem je wel een financiële last op je als vereniging. Wat je, die je wel moet kunnen dragen natuurlijk. En het is niet een beslissing die je nu neemt. En die, je ook dan, uh, die verder geen invloed heeft op de toekomst. Als je zo'n beslissing neemt neem je wel een klein beetje een voorschot op de komende paar jaar. Dus je moet proberen om iets verder te kijken dan je neus lang is... en te zien wat voor gevolgen dat potentieel heeft... voor de, voor de vereniging voor de komende paar jaar. Hmm. Wat, wat ja, Ik wil absoluut niet dat je voor je beurt gaat spreken... maar wat zou jouw persoonlijke voorkeur hebben? Ja, maar gewoon wacht even. Ja? Dat, oh, dat derde punt, ja? Ja, terug naar zoals het vroeger was... Ja? dat heeft dan automatisch gevolgen. Dan ga je terug naar de, naar de hoofdklasse... Ja? dan heb je niet meer tien spelers per jaar nodig... waardoor je eigen spelers aan de bak komen. Dat, ik denk dat als ik dit, de, de, de gevoelens van de HFC'ers... vooral de wat oudere HFC'ers meeneem... dat dat gewoon de doorslag gaat geven. Nou ja, dat weet ik, dat weet ik niet. Op zichzelf, het, het, het klinkt aantrekkelijk om te zeggen... van we gaan terug naar hoe het was, bij wijze van spreken. Ik denk persoonlijk dat de club wel... Uh, welvaart, als je het zo wilt noemen... bij een zekere sportieve ambitie. Ik geloof dat dat goed is voor die vereniging. Ik geloof ook dat dat uh, helpt... bij een heleboel dingen, zo'n vereniging. Um, en je moet je simpelweg als vereniging... afvragen tot waar je post ook rijdt. En je moet geen dingen doen die je niet kunt... Uh, die uiteindelijk zeg maar, niet sustainable zijn... die je niet kan waarmaken. Maar dat er een sportieve ambitie is... Uh, die ook financieel wat consequenties heeft... op zichzelf is daar niks mis mee. Dat is prima. Uh, nogmaals... De bandbreedte zit een beetje daar, dus teruggaan naar een oude situatie klinkt op het eerste gezicht aantrekkelijk, maar het is niet per se bedoeld als teruggaan in de tijd. Je moet gewoon iets kiezen wat bij jou als vereniging past en waarvan je denkt, nou, in het licht van de hele doorstroom vanuit de jeugd, wat is dan logisch, een logisch vervolg in de senioren? Hoe hoog kun je je ambitie, hoe hoog kun je je doelen realistisch gesproken stellen en wat zijn de consequenties daarvan op financieel vlak? Dat is feitelijk de afweging die nu aan die vereniging ook wordt voorgelegd. of die, met die, die het bestuur nu voorbereidt. Zo moet je het eigenlijk zien. met hulp van wat mensen daaromheen. En die dan wordt voorgelegd aan die vereniging. om daar maar eens even over na te denken. Van wat nou verstandig wordt gevonden. Nou, terug naar Ron's vraag. Wat is jouw keuze? Uh, mijn persoonlijke, maar dat is een puur persoonlijke observatie... dat heeft niet zoveel te maken met mijn uh, positie binnen die vereniging... mijn persoonlijke observatie is dat ik nogmaals, ik denk wel... ik geloof in die sportieve ambitie, uh, dus daar word ik wel daar word ik enthousiast van. Ik geloof echt dat dat een club ook, op de, ook in de breedte sport helpt. Uh, ik heb niet per se een persoonlijke voorkeur voor... of moeten voetballen in de tweede divisie, of in de derde, of in de hoofdklasse. Eerlijk gezegd is dat voor mij persoonlijk niet zo heel uh, niet zo spannend... Ik vind echt daarvan dat we simpelweg moeten kijken van... we moeten als vereniging een beslissing nemen die we aankunnen... die we ook de komende paar jaar aankunnen... zonder dat we onszelf zeg maar, te veel oprekken in financiële zin. Eigenlijk is het zo eenvoudig als dat. Het moet gewoon sustainable zijn wat mij betreft. En ik heb persoonlijk niet per se een grote voorkeur... voor of tweede divisie of een andere. Duidelijk gewoon, hè? Lijkt me maar ook, ja. Um, uh, wil jij nog een persoonlijke voorkeur geven? Ja, jij wil terug naar het oude, hè? jij wil lekker in de hoofdplast voetballen. Ik wil voetballen. dat onze jongens uh, de kans krijgen om te voetballen. Die zitten nu op de bank, Wesselbroer, uh, Jeffrey Samsing, noem ja. ze maar op. Uh, en al die spelers van buiten, dat zijn uh, doorlopers. Volgend jaar gaan ze weer ergens anders spelen, weet je. Nou ja, dat is natuurlijk altijd het probleem in het betaald voetbal. Hoewel we dit geen betaald voetbal noemen. Maar goed, ik, ja, ik sta daar anders in. Ik vind het leuk op het niveau waar we nu acteren. En ik hoop dat we dat nog lang kunnen blijven doen. Als het goed is, ontstaat er wel iets van een nivellering tussen die clubs. Als, kijk, dat is ook wel een beetje de doelstelling van de KNVB, denk ik. De KNVB is natuurlijk redelijk streng langzaamaan in al die uh, criteria die ze opleggen aan verenigingen. Waar Gert-Jan Praijen het ook al eerder over had. Um, het effect ervan, als het... Dat heeft misschien nog even wat tijd nodig voordat het zover is. Maar het effect ervan is als het goed is dat er wat nivellering ontstaat tussen die verschillende verenigingen. En dan zul je nog steeds natuurlijk in financiële zin verenigingen hebben die veel meer misschien aankunnen dan wij als HFC dat kunnen. Maar dat is dan maar zo. Weet je, als er dan spelers daarvoor kiezen en uiteindelijk niet bij HFC gaan spelen maar bij een andere vereniging wel. Om die reden, fijn, dat is een keuze die ze zelf moeten maken, dat is prima. Uh, maar we moeten vooral als vereniging gewoon slim blijven nadenken over wat voor ons goed is. De grote verschillen die er nu zijn, daarvan denk ik dat die op termijn wat minder groot zullen worden. Ja, even erop doorgaand. Hè. De eerste heeft een selectie van 24 man. Er mogen de 16 of 17 of 18 op de bank zitten. De rest kan niet voetballen, gaat in de tweede voetballen. De tweede heeft ook een selectie van 22 man. Er zijn natuurlijk jongens die zijn nu al aan het morren van... Hé, hey, wij spelen nooit. Ik ga volgend jaar ergens anders spelen. Dat betekent dat je talentvolle eigen jeugdspelers kwijtraakt aan een andere club. Omdat je zo nodig zo hoog wil spelen. Ik vind dat jammer. We hebben, we hebben talent genoeg, hè, AFC, pas op. Dat is, dat, is volgens mij, dat is volgens mij een permanent dilemma. Op welk niveau je ook speelt, heb je dat fenomeen natuurlijk. Um, dus of je nou als je nou heel laag speelt. En je maakt een stap naar een hoger team. Uh, wat je misschien hoe het maar net niet aankunt... dan heb je op dat lage niveau eigenlijk hetzelfde dilemma. Uh, wat je natuurlijk in deze regionen van het voetbal aantreft... is dat er een soort van de financiële afweging komt daarbij. Dat is niet meer puur een sportieve afweging... maar er komt een soort van financiële component bij. Nou ja, binnen de vereniging zeggen we eigenlijk... ja, als spelers uiteindelijk daarom een andere keuze maken... dat kan, maar dat moeten ze dan maar zelf doen. Maar dat betekent niet dat wij als vereniging... daarom een ander beleid moeten voeren. Als je terugdraait naar waar je naartoe wil... Wat gebeurt er nou als je lager gaat spelen? Kunnen dan de spelers uit onze eigen jeugd misschien wat makkelijker instromen? Uh, dat is misschien waar, dat zou kunnen. Uh, en dat is ongetwijfeld ook voor het bestuur een overweging... om die verschillende opties naast elkaar te leggen. Dat geloof ik wel dat dat meespeelt. Uh, maar ik denk dat het op alle niveaus eigenlijk... dat dit wel een fenomeen van alle tijden is. Maar als je, als je lager gaat spelen... dan ga je sportief gezien een stap terug doen. Dan gaan getalenteerde spelers... Weer op zoek naar clubs waar ze. Uh, ja, dat risico uh, heb je inderdaad uh, ook. Sportief gezien ja. wel weer hoger kunnen spelen. Dus ik, ja. ik, het is een beetje. Lotte om uit ijzer. Maar ja, gek genoeg is natuurlijk de vereniging. in die zin een klein beetje. slachtoffer van zijn eigen succes. In die zin uh, dat het succes van de, van de jeugdopleiding. Ja. van de laatste paar jaar. natuurlijk wel heel duidelijk is geworden. Uh, die jeugdopleiding leidt tot. Uh, die, die, die, die leidt spelers op die op het ogenblik. echt op niveau. een niveau hoger aan kunnen. dan een aantal jaren geleden. Dat heeft zich echt ontwikkeld. En daardoor is ook de logica van doorstroom naar dan weer een hogere klasse bij de senior natuurlijk wat makkelijker geworden. Aan de andere kant, zes jongens uit de E1 van vorig jaar naar BVO's. Dat gaf ook een klap, hè. Je, je, je jeugdopleiding is zo goed dat er zoveel talent loopt. He, als regionale... ja, maar ik denk, ik denk dat je als vereniging daar vooral trots op moet zijn dat dat zo is. En natuurlijk is dat dan even lastig misschien, maar op het grote geheel is dat natuurlijk vooral hartstikke leuk dat de jeugdopleiding zo goed is dat dat gebeurt. Precies, en je maakt mij niet wijs dat er niet talenten tussenlopen die misschien niet geschikt zijn voor BVO, maar wel voor ons eerste en dan uiteindelijk toch in dat eerste helft al terechtkomen. Dat gaat gewoon gebeuren. Kan niet anders. Mag ik één wens uitspreken over dit hele gedoe? Nou, dat HFC het warme bad blijft dat het nu is. Nou ja, dat hopen we allemaal dat hoop inderdaad. Allemaal. Ja, precies. Zeker. You are tough. Uh, nee, ik was even. Iedereen doet hier schaamteloos en zelfpromoties. Dus ik denk, dat ga ik dan ook maar even doen. Nee, Wat is het. Want dit is, mijn, dit is mijn bandje. Meeple dit is disme. Musher. Uh, let me be your friend. Dit is de band waar ik in speel. En, uh, nou, uh, nou, jongens. <laughs> uh, Hennie. Ja, we ja. hebben natuurlijk, jongens, nog een heel groot evenement uh, op de planning staan. Dat is nieuwjaars, uh, de nieuwjaarswedstrijd tegen de oude internationals. Um, dat wordt altijd geopend met een bibbertoernooi... waarin uh, teams in de meest merkwaardige uitdossingen het veld betreden. Um, jij hebt er altijd aan meegedaan. Doe je dit jaar weer mee? Ja. Prijs, vraag ik nu. Zeker. Ja. Absoluut mee. Wij doen met Veteranen 4 altijd mee. Wij, wij voetballen dan, zoals het hoort, gewoon in pak, Stropdas Stroopdas, dichtgeknoopt, geen gedonder. Dat ziet er gewoon heel goed uit. Dat gaan we dit jaar <laughs> zeker weer doen. Heel goed. En Pelle, jij bent uh, dus winterstoppen. Ja, dat is winterstop. Ga je op vakantie? Wat ga je doen? Ga je even lekker weg? Uh, of blijf je hier? Of, uh? Ik ga misschien een paar dagen naar Zwitserland toe. En uh, een weekendje naar Londen misschien. Je mag niet skiën? Ik mag niet skiën. Nee, dat ik mag ga, niet uh, skiën. Nee, een vriend van mij die meegaat, die heeft net zijn poot gebroken. Dus oh. komt kom voor <laughs> mij wel goed uit. Nee, ik ga uh, lekker naar de wellness. Lekker op de berg in de zon zitten. En uh, lekker eten. En... Uh, Leuk. spelletjes doen. Dus ik heb daar wel... Uh, Heerlijk, even weer. Maar ben je er wel, de zevende, of niet? 7 januari, hè? Het, uh, uh, dat weet ik niet, want volgens mij gaat AX1 op trainingskamp 2 ah, januari. Okay. Ja. Dus dat weet ik niet. Maar anders, uh, anders ben ik er zeker bij, ja. ja. Ik ben er eigenlijk altijd geweest tot nu toe. Ja. Ja. Maar ja, het kan zijn dat je nu dus op trainingskamp moet. Ja. En waar speelt zich dat af? Portugal. Oh, wel lekker. Ja, zeker. <laughs> <laughs> ik, weet nog, ik weet nog wel dat ik ook uh, uh, sneeuw van het, van het veld moest... Uh, Moest scheppen ja. en een aantal jaar Ja, nou, dat ja. klopt. ja. ja bij HFV, ja. Ja. ja. ja, die uh, nieuwjaarswedstrijd, ja. We, de, de, we weten nog steeds niet uh, welke oude internationals er komen. Hè. Dat zijn, is, ze zijn een beetje geheimzinnig. Ja, ja, dit ja. blijft maar uh, ingewikkeld ook altijd uh, bij die mannen. Jammer is dat. Ja, maar het is altijd wel een leuk team, joh. Nou ja, tuurlijk wel. En, en dat blijft het. Maar ja, we hebben één gouden jaar gehad. Hè. Ooit, was het, wie waren er toen ook weer? Want um, um, de Sar was uh, natuurlijk in Bergkamp. Yeah. Klu Kluivert, Bergkamp, ja. zeker. Maar Bergkamp die kreeg volgens mij een paar tikken die wedstrijd. Die vond het niet meer zo leuk, nee, die, die heeft het niet daarna niet meer nee. gezien. Nee. Maar uh, ja, geweldig altijd. Ja, nee, ja, het is natuurlijk een mooi evenement. We hebben natuurlijk een heel druk programma gehad, maar ik ga toch even proberen Londen aan de telefoon London te London Calling? London Calling. Oké. Okay. Dus, maar praat even door. Nee, ja zeker. Nou, we gaan nu bellen met Brian. Brian, die bevindt zich in Londen en die ligt ons altijd even in over het Engels voetbal. Dus als je daar nog wat over wilt weten of vertellen of vragen, dan kun je bij Brian terecht. Die heeft altijd... Uh, ik weet niet, volgen jullie het heel erg? Of niet, Engels voetbal? Ja, ik volg het wel. Ik vind het ja. echt, echt een mooie competitie. Ja, zeker. Het is een mooie competitie. Ja. Is het ook, hè? En, en het is leuk dat we altijd overal weer Nederlanders tegenkomen. Dat vind ik nog ja. het allermooiste, eigenlijk. Koeman uh, doet het toch uh, ook weer Ja, uh, yeah, we goed, start directly, oké? Okay? We hebben Brian en de lijn, geloof ik, Henny. Brian, Manchester United won last night. Did you see you. that? Or? Uh, I, I just got a couple of pieces of it, Henny. They're... they're um... Yeah, it was badly needed. They have they've got their problems, you know. It's it's it's the, the the big club with the big stadium, with the big players, the big managers, and the big problem. That's and the big money. Not, not. <laughs> <laughs> That's it. They have everything, but they cannot just guess it together. Guys, they what, what, what, tomorrow, they, they they they play on Sunday against Tottenham Hotspur. They lose. Uh, Well, I, I think it'll will be a draw myself, because, um, yeah, Cottenham Hotspur are having their problems. But I have another uh, question for you. Not uh, about the, the English soccer or the English football, but about yeah. the Dutch. What, football. What happened with Watford? <laughs> with who? With, with Watford? Watford. Why Why do you mean Watford? Watford um, here in London. Yeah. Yeah, what what do you mean? What happened? You don't hear them? from them anymore. What's what's wrong? No, they well, they're against Everton uh, on Saturday. They play our friend uh, Mr. Kuhlman. Yes, that's what I wanted and, to hear. And I would think one thing that has gone wrong, Henny, is they changed their manager for oh, some so you unknown see, that's what, reason. Yeah, yeah, that's the reason. They used to be this this Spanish guy who was a uh, um, he was excellent. He he, he you know he, he came into a club yeah. that had something like 15 different nationalities uh -huh. on his squad cause, and he rebuilt them and they were quite successful. Yeah. I also like their captain, this guy, um, uh, Dean, Is it? Uh, I, I forget his name, but a, a good man, good, solid captain, uh -huh. Deeney. Um, I like him as a player. Uh -huh. But uh, then this season, for some strange reason, they changed manager and this hasn't happened. Were you able to watch some... Dutch soccer last night? I watched the highlights of the Ajax game against Standard of Belgium. And what uh, no was two your Two young teams. It was exciting, I must say. For, you know, the average age must have been, what, maybe 20? You know, and it was good to see, which was excellent. And, uh, yeah, it was interesting to tell us the future of Ajax. Um, they won 1-0, so they proceed top of the group. <laughs> Which is the... Good We proceed the top era. of the, of, of the you, you, group. You switched off too early. Yeah. yeah. <laughs> no, it was... Yeah. One, it was 1-1. One, one. It was a draw and uh, they already oh. were on top of the oh, uh, group. One, and one. my apologies. I, I switched off to earlier, right? Yeah, yeah. never do that again, you no. know. If you watch <laughs> Ajax, keep on watching. Because one you of our... Uh, Brian, Brian yeah. one of our guests is Pelle Clement. And he um, made his debut in uh, the Ajax head team... Uh, a couple of weeks ago and um, so he um, we hope to see him a lot more in this team he is the oh, captain of young ajax great come congratulations well done you know it's a it's a great thing for any player to uh, to to get to such a height and uh, A great day for any young players. Well done, and, and I wish you many, many good years of football. Thank you very much. Some, some people, some people <laughs> you know, say, you know, uh, Brian, that the uh, the Dutch soccer is a very low level. We have no talent. We have. I can tell you one thing: this yep. Pelle Clement and his boys at Ajax, nineteen, eighteen, seventeen. He's he, he himself is 20. Yeah. There is a future yeah. for the Dutch soccer. I, I was impressed last night, Henny. I must admit, you know. But you're right in, in the extent of um, the all-around picture. Um, there's no club left in the Champions League, if I'm right. Um, Ajax are left with um, who else? PSV in, in the Europa. Um, you know. No, no, no, no, no PSV, PSV Brian. No, But we will inform you matter. next week pay. because yeah. the two hours of our show, the Watertour well. Sport, they are over. En ik hoop dat je een heel goed weekend hebt. En ik hoop dat Ronald Koeman wint. Hij will en iedereen watch het And En uh, ik denk dat er een goede game komt voor to die het ook willen kijken. De Manchester united tottenham Hotspur game. We gaan het kijken. All Ik zal het kijken. Dank je, Brian. Dank je wel. Bye-bye. Best of luck. Have a nice weekend. Bye-bye. Bye. Thank you. En wij danken natuurlijk onze gasten van vandaag. Thijs... Clement en Pelle, Clement. En. Hè, ja, Jos de Jong was er natuurlijk ook. We hebben hem heel even aan het woord gehad. Charles, ook weer bedankt voor de techniek. En jij, ja, ja, niet natuurlijk ook. <laughs> jij bent ook de rol. <laughs> Goed, Goed weekend, wel, jongens. Dank je wel voor de komst, hè, mannen. Heel erg BFM, dan stuur je allemaal...